De Haringvlietbrug is door een technische storing urenlang in beide richtingen dicht geweest. De brug verbindt het westen van Noord-Brabant en Goeree-Overflakkee met de rest van Zuid-Holland. De storing begon na tweeën en pas rond zeven uur konden de eerste auto's er weer overheen. Volgens de veiligheidsregio is de brug voor de scheepvaart nog wel gestremd, omdat hij vergrendeld is en dus niet meer open kan. Wanneer dat probleem wordt geholpen is onbekend. Gisterochtend was de brug ook enkele uren dicht vanwege een storing. Ajax heeft thuis verloren van NEC. Het werd 3-0. Voor de Nijmegenaren is het de eerste keer dat ze in Amsterdam wisten te winnen. Ajax blijft koploper, maar ziet de voorsprong op PSV slinken tot slechts één punt. De club uit Eindhoven won vanmiddag van Feyenoord. De PSV kwam terug van een 2-0 achterstand en won diep in blessuretijd met 3-2 dankzij een goal van Noah Lang. Er waren nog drie wedstrijden in de eredivisie vandaag. AZ won met 3-0 van FC Groningen. Twente-Utrecht werd 2-0 en Pax Swallow Eagles eindigde gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder... met minima tussen de 9 graden in het noordoosten en 12 graden in het westen. Morgen opnieuw zonnig en droog bij dezelfde temperaturen als vandaag. Wel staat er dan wat meer wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de Van Klink tot Klank Show. Mijn naam is Benno Veugenden en tegenover mij zit in de studio Hans van Klink, de muzieksamensteller van dit programma. Goedenavond, Benno. Goedenavond, Goedenavond Hans. Nou, ons eerste lustrum is alweer binnen, Hans. De vijfde aflevering. Hoe krijg je het allemaal weer voor elkaar? Ja, prachtig. Uh, het is zo leuk om te doen. Ik blijf uh, YouTube en andere kanalen afspeuren. En, ja. uh, het is zelfs dat ik nu af en toe suggesties toegespeeld krijg oh ja? bekende en uh, is, dit, is dit iets voor je programma en uh, ja ik zet het op een prachtig lijstje en vanavond hebben we weer een, een thema wat we een beetje gaan uitlichten dus daar maak ik dan een selectie uit wat daarin uh, past ja, ja ja ja en wat is de eerste, het eerste liedje zullen we maar zeggen ja nou we, we hebben natuurlijk ook terugkerende thema's hè. blues nederlands sentimentele muziek en dat gaan we vanavond ook weer terugzien maar een all over thema voor onze vijfde aflevering is het. muziek die een beetje mysterieus is op wat voor manier dan ook. Door de klank, door de samenstelling, door de tekst. Uh, zo heb ik geprobeerd een uh, programmetje vol te maken. En waar we mee gaan beginnen is Sebastian. Het nummer van Steve Harley en Cockney Rebel... Uh, de band heeft maar kort bestaan, 1970 tot 1974. Sebastian was een grote hit. Maar de roem uh, taande toen de band ruzie kreeg. Omdat uh, uh, Steve Harley zag uh, de band Cockney Rebel als zijn begeleidingsband. Terwijl zij uh, meer naar gelijkwaardigheid streefden. Dus de band mm. viel uit elkaar. Hij is later nog een keer teruggekomen met een hit Make Me Smile. Maar hij is in maart 24 overleden. Maar zijn grote hit uit 1971, uh, nee 1974, correcties, Sebastian. En ja, waarom dat mysterieus is, dat ga je horen. Het is vreemde muziek en tegelijkertijd heel mooi. De band Cockney Rebel. En zij speelde dat de grote klassieker, eigenlijk, Sebastian de... Ja, zo'n wereldhit geweest. Hè? Ja, waar gaat het eigenlijk over in het liedje? Over Sebastian, denk ik. Maar. Uh... Ja, nee, weet ik niet. Het is gewoon niet paraat. sorry nee, dat geeft hij. Dat ga ik toch even opzoeken. Ja, ja, ja. En ik zat er net over te denken, namelijk dat. Uh, de, natuurlijk uh, is de muzieklijst grotendeels opgebouwd uit mijn smaak. Dan heb je het over wat oudere muziek. Mm. Uh, zou je nu nog met zo'n nummer uh, aan kunnen komen? Wat zeven minuten duurt en ja. orkestraal klinkt. En zit de wereld daar nog op te wachten? Ja, ja, ja, ja. Interessant, ja. Dit was eigenlijk symfonische rock, hè? Ja, dat is, ja zo werd dat, werd dat en wordt dat genoemd, hè? ja, ja. ja. Ja, is, nou, ik vind het wel heel mooi. Het is een beetje ook net zoals ILO, hè, dat Electric Light Orchestra. Dat was ook dat symfonische. Dus blijkbaar was daar vroeger wel een markt voor. Hè. Ja, dan gaan we straks ook nog wel een keer terug horen. Uh, nu even heel iets anders. Uh, ja. Even een kleine anekdote. We gaan straks luisteren naar Eric Burden. Eric Burden is de zanger van de Animals. Uh, hij springt nog steeds springlevend rond op 83-jarige leeftijd. Hij treedt ook af en toe nog op. En er is ook een band, Animals and Friends. En dat is de, de, de erfenis van het Animals-goed. Uh, die brengen ook de oude Animals-muziek nog uit. Mm. Af en toe zingt Erik Beurden daar nog in mee, maar verder zit alleen Oud Animals-lid de, de drummer er nog in. Uh, drie jaar geleden stonden ze in de q Factory in Amsterdam en na het optreden sprak ik de band even en uh, maakte ik ze X attent op Texel Blues, is dat niet iets voor jullie eigenlijk veel te klein podium? Het lijkt me prachtig om ze daar te krijgen. En Toen vroegen ze, nou stuur de gegevens maar toe en dat heb ik toen gedaan. Oh ja. Oh. En nu wordt het straks uh, oktober 2025 en is er weer Tessel Blues en treden Animals and Friends weer in Amsterdam op in dat weekend. Mm. Dus dat maakte mij nieuwsgierig. Zouden ze dan toch iets met Tessel Blues gaan doen? Dus ik stuurde weer een een berichtje. Nou, dit jaar Texel bloes met een vraagteken. En toen kreeg ik een offerte teruggestuurd van nou ja, als jij het regelt dan, uh, dan komen we... <lacht> Dus, euh, nou, wat nou, kost het ik... net? Nou, dat viel me heel erg mee. 4.000 euro. Oh. Omdat ze toch al in Nederland zijn. Ja, ja. En, maar wel allerlei voorwaarden. Vijf hotelkamers. Allemaal instrumenten moeten er klaarstaan. Want ze gaan dus niet met een tourbus vol met instrumenten rond, rondrijden. Oh, dat is wel ingewikkeld dus, natuurlijk. Uh, maar goed, ik heb het toch maar onder de aandacht van de organisatie van Tesla Blues gebracht. En ooit zullen we weten of dat uh, iets gaat worden. En dan kan ik afvinken dat ik ook impresario van Engels <lacht> ben geworden. <lacht> Zonder dat ik het zelf wist. En er geen en dan, nee, dat, <laughs> uh, dat is mijn lot. Yeah, yeah. lot. Yeah. En uh, uh, waar we nu naar gaan luisteren is naar Eric Burden Solo. En waarom heb ik hem op de lijst van mooie mysterieuze nummers, in dit geval een blues nummer, gezet? Omdat als je dit nummer hoort, dan heb je echt het gevoel dat je naar de blues van de 40 en 50 jaren van de vorige eeuw luistert. Terwijl het van recenter datum is. het is een prachtig nummer, Eric Burden, met Factory Girl. Gaal. Ja, dat is blijkbaar zijn uh, ja, ja. accentje. Precies, precies. Uh, Erik Burden. Yes, en nog even terugkomen op Sebastian van Cogni-Rebel. Want ik doe altijd een beetje research. En ik dacht, waarom heb ik dat nou niet kunnen vinden of niet opgeschreven? Nou, dat is heel logisch. Um, uh, uh, Cogni-Rebel uh, wist uh, uh, zelf... Uh, niet eens waar het over ging. Uh, Steve Harley bedoel ik. Uh, letterlijk, hij is geïnterviewd een paar jaar voor uh, zijn dood. En daarop zegt hij: Het is net zoals bij de meeste poëzie. Het is gewoon een mooi woord. Het smaakt gewoon goed. Okay. En, uh, de toevoeging, terwijl hij het nummer schreef: Was je onder invloed van LSD? En hij voegt toe: LSD creëert zoveel ongelukken. En zoveel beelden. En zoveel krankzinnigheid en chaos. Maar gelukkig ook rust als je geluk hebt. Mm. Nou ja, en zo is het dus het nummer tot stand gekomen. Nou ja, ja, Dat het... we dan niet weten waar het over gaat. <laughs> Geweldig. Maar als we het dan over gekte hebben. Dat komt ja. dan nog een stukje erger. Wat we het thema Freak-muziek noemen. Het, uh, plaat het nog uit hek, 1966. Ja. En er wordt wel eens gezegd dat het het allereerste enige echte rapnummer is. Nou, maar als je het erin wil horen. Dat is gemaakt door. Uh, geluidstechnicus Jerry Samuels heeft geleefd van 1938 tot 2023. Hij was dus geluidstechnicus maar ging ineens een plaat opnemen onder de artiestennaam Lodewijk de 14e En het nummer heette Coming to Take Me Away. Als de ouderen onder ons, onze leeftijdsgenoten, die herkenden dat zeker ja, wel. Zeker. Hij heeft het geschreven. Uh, zijn hond was weggelopen en dan was hij zo verdrietig en zo gek van dat hij uh, helemaal radeloos was en uh, bang was dat hij in het gesticht terecht zou komen. En de tekst is ook even Nederlands vertaald. Dan komen die leuke mannen in witte jassen om op te halen. En daar gaat het nummer over. Leuke toevoeging is nog even dat het... Uh, de single is vroeger uitgebracht in 1966 en de B-kant was precies hetzelfde, maar dan achterstevoren opgenomen. Dus in reverse, als je op YouTube zoekt, The coming to take me away, reverse, dan krijg je de achterstevoren versie die absoluut niet aan te horen is. Hmm. Laten wij nou maar naar de gewone, dat kun je al bijna niet gewoon noemen, maar naar de gewone versie, The coming to take me away van Lodewijk XIV.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 You thought it was a joke, and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed. You laughed and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad. mad, mad. And the coming to take me away. Ha-ha. They're coming to take me away. Ho-ho. Hee-hee. Ha-ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and bats.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 Gillende sirenes wordt hij afgevoerd. Klaar ermee. Ja, ja, ja. gaan wij ook weer even terug bij onze psychiatrie roots ja, ja, ja, ja, ja, precies, precies. Ja, ja, ja, ik zit ineens te denken aan het provinciaal ziekenhuis en aan gillende sirenes. Um, maar um, ja, ze hadden wel een eigen ambulance, dat weer wel. Ja, Daar ben. heb ik wel een paar keer in gezeten. En, uh, maar verder was het toch over wat er ook gebeurde... was het er al relatief rustig. Uh. Ja, we losten het altijd op met elkaar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. De oude psychiatrie. Maar dit, ja. de, de clip die bij dit nummer hoort... wat we net hebben beluisterd... is ja, echt het, het, het klassieke beeld van iemand in een dwangbuis. En, uh, ja, ja, ja. Nou ja. Dat werd niet meer gebruikt, hè, vroeger. In de, tenminste, in onze tijd niet. Geen dwangbuizen. Nee, wat een ik billetje. weet is dat het uh, uh, dwangbuis... Niet meer. spanlaken nog wel. Dat is vergelijkbaar. Dan lig je ook opgesloten op een bed. Maar dat in hoge uitzonderingen. Dat werd in bewaring gehouden bij de directie. En dan moest er speciaal oh. toestemming van de genetische directeur komen om dat te gebruiken. Oh, een ultiem dwangmiddel destijds. Wat uh, Ik kan me herinneren dat het één keer gebruikt is in de jaren dat wij daar werkten. Oh, okay. Een hoge uitzondering. Oh, nee. Dus uh, ja, en nu is dat allemaal voorbij. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. In pramerale psychiatrie. Ja, ja, ja. Precies, precies. Nou, we gaan naar de volgende. Ja, we gaan naar heel iets anders. Hoewel, als je de tekst luistert, even weer in het Nederlands vertaald, er kan niemand eenzamer zijn dan ik, want ik ben de eenzaamste der eenzamen. Nou ja, daar word je niet helemaal vrolijk van. De loneliness of All Creatures van de band Klaatoe. Klaatoe is een de Canadese band uh, hebben uh, niet heel lang bestaan. Drie man, uh, John Wollischok, Dee Long en Terry Draper, dat waren de vaste kernleden. Uh, orchestrale muziek, klassiek in pop, zoals wij het ook al in dat thema noemden. Uh, Prachtige muziek gemaakt. LP Hope waar dit nummer van afkomt. Waarom heb ik dit opgenomen op de lijst van mysterieuze uh, bands of nummers? Er is lange tijd gedacht dat het de Beatles waren die onder pseudoniem platen bleven maken. Mm. Gerucht, dat klopt helemaal niet. Maar uh, zou dan op de mooie hoezen van de LP's verwijzingen naar de Beatles he zouden, uh, hebben bestaan. Ja. Uh, ja, dat roem vergankelijk is, uh, is ook wel duidelijk. Want uh, het is best een belangrijke band geweest in de jaren. Maar op dit moment totaal onvindbaar. Ze hebben nog een oude website die sinds 2011 niet meer bijgehouden is. En no. ja, mensen verdwijnen gewoon in de geschiedenis. Maar wat overblijft is hele mooie muziek: The ja. lonely, loneliest, loneliest of All Creatures. Zoals gebruikelijk gaan we ook weer naar onze. Uh, over gedichten gesproken. Je had het er net een beetje over. Naar onze eigen man. Marco Termes. De Zandvoortse schrijver. En dichter met een stukje poëzie. Domweg gelukkig. Domweg gelukkig in de Haltestraat. Variatie op het citaat: Midwinter. S'avonds. Uur of zeven. Eigenlijk zes, maar zeven, die fijne jambe, bekt beter. Het is al donker als middernacht. Bij café 4 rook ik onder het afdak een sigaar. Kleine pauze van het drinken. Het regent. Het regent al dagen in Zandvoort. Soms hard, soms zacht. Het regent. Soms tak tak. Soms tak tak. Soms takken takken takken tak. O jee, onomatopee. Laat het niet gebruiken hoor, Marco. U hoort het, eigenwijs als de meter. Glanzen de tegels en klinkers. In de goten stromen heldere beken. Het gietijzeren rooster boven het riool vormt een waterval. U hoort het kolkende vocht plonzen. De verlaten winkelstraat. Duister opgeheven door lantaarnpalen Kerstverlichting en glimmende etalages. Aan, uit, aan, uit, aan, uit. Gekleurd neonlicht weerkaatst in de plassen. Knipperende bloemen speciaal voor mij. De dichter is een vlinder die zichzelf steekt, denk ik. Rare, vaakloze zinnen verzinnen, dat doen dichters... Ik in ieder geval, vooral in den beginnen als er nog niks op papier staat. Ideeën moeten rijpen als fruit, indalen als baby's. Een bolle zwarma koerier op een brommer raast voorbij. Achtervolg door een puber op een e-bike die pizza's bezorgt. Afgeleid. Van mijn voorbereidende werk denk ik aan een paar van de lekkere meisjes... die ik op internet heb gezien. Ik trek wat aan mijn sigaar. Zomaar weer naar binnen. De dorpsgenoten trotseren. Over een uurtje naar huis. Misschien schrijf ik ooit een gedicht dat ergens op slaat. Voorlopig sta ik fijn in mijn eentje hier. Op het terras bij café 4. Domweg, gelukkig in de Haltestraat. Marco Termes met Domweg, gelukkig. Nou ja, een hele herkenbare situatie voor de Zandwortels onder ons. En de Haltestraat bij Café 4: zijn stamkroeg. Prachtig gedicht weer. En uh, Bijna laatste zin. Misschien schrijf ik ooit nog eens een gedicht dat ergens op slaat. Prachtig, <laughs> ja. Want dit, dit was al een allegaatje van thema's wat even voorbij komt. Ja, ja, ja, ik ga ja. het gewoon nog een keer luisteren straks. Ja, Echt ja, heel mooi. Ja, ja. We gaan naar, uh, even kijken, Valencia. Het is, is een beetje Nederlands geloof ik hè? Ja, dat is heel erg Nederlands. En als je het hoort zou je haast niet denken dat dat mogelijk is. Maar dit is een uh, meneer Aldus Byron Valencia Clarkson. Geboren in Den Haag op 19, uh, 13 april 1971. Dus. Uh, een echte Nederlander. Uh, wel een Spaanse invloeden Hij heeft er een tijdje gewoond. Uh, ik vind hem echt een muzikaal genie. Hij heeft mm. compositie gemaakt. Gebaseerd op uh, het werk van Queen. Onder andere. Daar nou, lijkt het ook een beetje op. Maar hij doet heel veel zelf. Speelt veel instrumenten zelf. Doet de zang zelf. Uh, soms wel met hulp van anderen. Zoals zijn tante Emmy Verhey, de meester oh, ja. Maar uh, het nummer Gaia waar wij naar gaan luisteren is echt een wereldhit geworden. Helemaal zelf en ingezongen en een groot deel van de instrumenten bespeeld. Het is een prachtig orkestraal nummer Gaia. Kant in mij zegt dat je na zo'n stuk muziek een minuutje stil moet zijn. Dan denken mensen dat de radio stuk is of de uitzending is afgelopen. Ja, ja, ja, ja, kwijt. Daarop. Maar uh, ja, ik vind dit wel heel mooi, al zeg ik het. Uh, ja, ja. Van wanneer is dit nummer eigenlijk? Hè? Oh, uh, ik heb 1996 geloof ik. Oh, okay. 93, 93. Nou, ja. een redelijk recente. Ja. Nou ja, wel, wel, al. Voor ons redelijk recent. Ja, ja, ja, ja, alles in beschouwing nemen we ja. toch ook alweer 30 jaar. Ja. De tijd gaat snel. Het is uh, heel erg geprobeerd moot destijds of Frits Spits in zijn dagelijkse avond. Ja, ja. Dat is ook ja. erg beroemd geworden. Ja. Nou ja, dat programma bestaat al een aantal jaar niet meer. Heel dus lang dus niet meer, nee. Ja, en nou ja, het volgende, ja, mooi en, en je hebt mooi, en je hebt mooier en nog mooier. Eh... Uh, ook muziek om naar te kijken. Absoluut advies om weer eens de videoclip erbij te pakken op YouTube. Mm -hmm. We gaan uh, een, naar een wonderlijk duet. Uh, Kylie Minogue. Het werd haar zelfs afgeraden dit nummer te doen... omdat het in zo'n andere stijl is als haar meeste hits. Maar ze heeft het toch gedaan en het heeft er geen in gelegd. Uh, Kylie Minogue, een Australische zangeres. En ze doet een duet met Nick Cave, een Australische zanger... en uh, bandleider van Nick Cave in The Bad Seeds. Nou, we kennen Nick Cave uh, al behoorlijk het is niet echt een pretletter, het is een wat duistere man, hij is uh, dichter, zanger, acteur en ook kunstenaar. Oké. Okay. Die kunst, ja, daar kun je van alles van vinden. veel smaak valt niet te twisten, maar hij heeft een, uh, een tijdje geleden geëxposeerd in een museum in Wassenaar en het zijn kleurige keramieke beeldjes, dat, dat zou bij de blokker of de action uh, niet meer staan. <laughs> dat vind ik een wat mindere kant van hem. Yes. Zijn acteerwerk is prachtig, maar het is een wat zwartgallige, sombere man, niet helemaal voor niks, want hij heeft twee zoons verloren. Och, Hij heeft echt wel wat ellende gekend. Nou, zeker. Uh, ja, en dan hebben ze samen een duet gemaakt. Waar de Wild Roses Grow. En zo'n um, duister verhaal over een, ja, een murder ballad wordt het genoemd. Er wordt dus iemand ontvoerd en vervolgens uh, vermoord. En dat wordt prachtig, tussen aanstekens, in beeld gebracht. Uh, een van de zinnen die hij ook uitspreekt is, uh, all that's beauty must die. Alles wat dood is, alles wat mooi is, moet dood. Nou ja, somberder kun je het haast niet krijgen. Nee. Het levert wel een hele mooie clip en een heel stuk, een mooi stuk muziek op en de, de persoon uh, die dus vermoord wordt als Elijah Day en het mysterieuze hiervan is dat er mensen in zijn gaan geloven dat dat een echt gebeurd verhaal is. Oh. Dus dat er een Elijah Day is uh, geweest die ver, uh, ontvoerd en vermoord is en daar is een liedje van gemaakt, maar de werkelijkheid is gewoon andersom. Er is een liedje van gemaakt, en mensen zijn gaan denken dat die Aloysius D echt bestaan heeft. Ja, ja, ja. Een beetje een hardnekkig gerucht, ja. maar wat er overblijft is een heel mooi nummer. videoclip die erbij zit met uh, een mevrouw in het water, en ja, inderdaad uit. wat een beetje voor lijk ligt en, uh, en al dat soort dingen meer. Uh. Ja, Mino ook zelf, die die uh, rol speelt. En met een de... slang erover. Ja, een slang. Die dat, dat gaat voor de... het. Ja. het zal ook wel een symbool, symboliek zijn. Ja, er schijnt een verwijzing te zijn naar het uh, beroemde schilderij Ophelia. Oké. Okay. Is dat van uh, Leonardo da Vinci? Nou. Oh. Zoeken we op. Ja. Ja. <laughs> maar daar schijnt de verwijzing naar te zijn. Maar het, het is wel een mooi totaalplaatje. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan gaan een enorme sprong maken in de oh. tijd, iets heel anders, uh, andere stijl ook. Uh, ik ga even een paar namen noemen. We kennen aan de ene kant de ka artiest Kiteman, heel beroemd van Lowlands, met ja. een buugel waarmee die Sorry speelde. Daarachter zit de man Colin Benders, een Utrechtse mu uh, muzikaal genie. Hij heeft een eigen muziekschool gehad, experimenteert met muziek. Dan hebben we Cato van Dijk, een hele goede zangeres. Maar we hebben ook meneer Robert Moog met een G op het eind. Hij heeft geleefd in New York van 1934 tot, negen, tot 2005. En is uh, een van de eerste Amerikanen geweest die. Uh, elektronische muziekinstrumenten is gaan bouwen. En op zijn naam kunnen we schrijven de Moog synthesizers. Oh nee. ja, je, je houdt ervan of je haat het. Uh, de vraag is het een muziekinstrument of niet. Tegenstanders zeggen het is een computer die je programmeert en dan rolt muziek uit. Mm. Voorstanders zeggen je kunt er alles mee doen wat je wil en breng prachtige muziek voort. En dan kennen we nog een naam. Donna Summer leeft die inmiddels ook al niet meer. Maar die heeft met een synthesizer destijds het nummer I Feel Love opgenomen. Wat heel bijzonder is, en daarom heb ik op het lijstje... mysterieuze nummers gezet... Uh, Colin Benders slaagt erin... de MOOC live te gebruiken. En dat bijna onmogelijk. Hij is uh, in het programma Matthijs Draait Door geweest. Samen met de Sven Hammond Big Band. En Cato van Dijk uh, als zang. En je ziet hem uh, het instrument spelen. Er zit een toetsenbordje op... waarbij je bepaalde basistonen neerzet. En vervolgens door stekkertjes erin te steken... eruit te halen, knopjes om te zetten... en te schakelen... Speelt hij live met de Moog Synthesizer. Een bijna onmogelijke opgave. Hij slaagt er wel in. Sven Hammond en zijn big band worden helemaal enthousiast. Ze en gaan geweldig meespelen. En dat brengt ons tot een fantastische versie van het nummer I Feel Love. Treden van Colin Binders en Kato van Dijk. en een heleboel andere mensen. Ja, Wat haar, een vol in die studio. Ja. ja. En uh, ja, zoals ik het vaak zeg, nu weer heel iets anders. Maar dat is meteen ook het leuke van ons programma. Ja. Uh, we gaan luisteren naar Lou Reed. Nou, Lou Reed hebben we uh, eerder in ons programma gehad. En dat gaat denk ik nog wel een paar keer gebeuren. Maar onder het thema mysterieus wil ik graag het nummer Kix draaien. Van de LP Coney Island Baby. Van Lou Reed is bekend dat drugsgebruik zo'n beetje zijn handelsmerk was. En op een of andere manier hoor je dat steeds in zijn bizarre muziek en in zijn teksten terug. En het nummer Kix gaat er feitelijk over. Het mysterieuze en gekke van dit nummer is dat er steeds allerlei rare Geluidjes door de opnames heen te horen zijn. Stemmen van mensen, bijna hallucinant. Ineens een volumeversterking van zijn stem, een sprongetje in, de, in het geluid. Rare tonen en geluiden die de indruk wekken dat je zelf meegenomen wordt in zijn trips. We gaan luisteren naar Loeriet met kicks. Tot aan het eind van dit eerste uur. Daarna nog een uurtje van klink tot klank. I don't know, but the ball by the circle today lesson, right? The morning of the show, yeah. right? You get a call from William Morrissey, right? Very sorry to tell you, like, what is One of the uh, boys. we're sending you a replacement. Hey man, what's your style? How you get your kicks for a living? Hey man, what's your style? How you get your adrenaline flowing? How you get your adrenaline flowing? I should. Hey, man, what's your style? I love the way you drive your car now. Hey, man, what's your style? I ain't jealous of the way you're living. I ain't jealous of the way you're living. Thanks, Santa Claus, this that thing about me. when the blood come down his neck uh -huh. don't you know it was a, a better than sex now now now it was a way of better than getting me cause it's the final thing to do now <laughs> Get somebody to uh, come on to you, then you just get somebody to now now come on to you, and then you kill him Yeah. You kill him. Yeah. Cause I need kicks. Hey, baby, baby need kicks now. <laughs> I'm getting bored, I need it, need it, need it, need it, need it, now, now, now, some kicks Oh, give it, give it, give it, give it, give it to me now, now, okay Thanks, I fine, then later Man, I don't know <laughs> what's your style? Hey, get your kicks for living. Hey, man, what's your style? Hey, get your adrenaline flowing. Hey, get your adrenaline flowing. Yeah. And then what's your style? You know I love the way you drag your corner. And then what's your style? I ain't jealous of the way that you're living. I don't jealous now, now the we get living. Down is Chester Slavic. It was way better than a six now, It was way better than getting me, and it was a. Seek the final thing to do. Get somebody to come, come, do you then. Get somebody to come, come. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.